Middelnacht, het begin van woensdag 22 juni, remonseree met het MS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft zojuist het vertrouwen van het parlement gekregen. Daarmee is de weg vrij voor een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen en nieuwe miljardensteun van de EU en het IMF. Papandreou hamerde erop dat de Grieken de broekriem nog verder moeten aanhalen om de kapitaalinjectie te krijgen. De Grieken zelf zeggen dat ze de dupe zijn van het wanbeleid van politici en de banken. Voor het parlementsgebouw in Athene stonden duizenden mensen te wachten op de uitkomst van de stemming. De problemen binnen de FNV over het pensioenakkoord zijn groter geworden. Na FNV-bondgenoten heeft nu ook de Afva cabo forse kritiek op het akkoord. De bond vindt de overeenkomst onvoldoende en spreekt van nee tenzij...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 NCRW Casa Luna Helko Span. Goedenacht en heel hartelijk welkom in ons huis van de Maan. Ja, het zijn maatschappelijke discussies die hoog oplopen. De discussie over het ritueel slachten bijvoorbeeld... of de discussie over de acceptatie van ambtenaren... die op basis van gewetensbezwaren mogen weigeren homo's te trouwen. Het zijn discussies waarin de stem van theologen... maar heel bescheiden doorklinkt. En dat moet veranderen, vinden althans de organisatoren... van de allereerste Nacht van de Theologie in Amsterdam. Zoals mijn NOS-collega net zei, een soort boekenbal voor theologen. Nederlandse theologen moeten het debat aangaan. Met elkaar, maar ook en vooral met de wereld om hen heen. Nou, vanavond was het zover die allereerste nacht van de theologie. En tijdens die eerste nacht, dat werd net ook al gemeld... werden er ook prijzen uitgereikt. Niet één prijs, maar twee prijzen. Uh, naast de podiumprijs ook de publicatieprijs bijvoorbeeld... voor een theologisch boek dat het afgelopen jaar... een groot publiek wist te bereiken. Een boek dat bovendien ook nog eens vernieuwend... gefundeerd en relevant moest zijn. En de podiumprijs, die was voor degene die de theologie het afgelopen jaar een gezicht gaf... door een bijzondere activiteit of een sterke aanwezigheid in de media. Nou, beide laureaten zijn vannacht mijn gast in Kazelhoenen. We komen net in één heel volle taxi van Amsterdam naar Hilversum gereden. En eh, naast mij zitten nu eh, de winnaars van vanavond. Marcel Barnard, een van de samenstellers van het winnende boek De Bijbel Cultureel. En de winnaar inderdaad van de podiumprijs Frank Bosman. Heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En heel hartelijk gefeliciteerd uh, nogmaals. Dank je wel. Uh, wat hebben ja. jullie aan? Marcel, wat heb jij aan? Nou, ik heb een uh, keurig uh, kostuum aan met een uh, stropdas. Ja, uh, uh, zwart-blauw gestreept. Ja, grijs-blauw, ja ja, ja, ja. ja, Frank... Ik heb nog steeds trouwens een driedelig kostuum aan. Ja, wat is het? Groen, bruinachtig, met een streepje erin en een leuk bloemetje. Het ik nu wel wat losser, hè, allemaal? Ja, maar na vier uur stress op de nacht in Amsterdam... kreeg ik het zo warm dat ik dacht, ik ga even het los lostrekken. Nou, het is je gegund vannacht. Overigens op onze site, kazaluna.nl, staat zo ik ook een foto van jullie. Jullie zijn niet uitgeroepen tot de beste geklede theoloog. Vanavond, want daar was ook nog een prijs uh, ja, zeker. Uh, voor uitgeloofd. Ja. En het kledingadvies was dan ook uh, voor vanavond feestelijk. Waarbij werd uh, opgeroepen om sandalen en spensers ja, ja, thuis te ja, laten. Ja, nee, was, dat, ja was dat. Ja, kikker ja. ja, ja. was Zijn er, want ik vond het een heel mooi kledingadvies. Maar het geeft ook aan dat er ook oh, nog wel wat vooroordelen zijn te overwinnen... als het ja. om theologie en theoloog gaat. Ja, ja dat is duidelijk. Is ja, ook zo. Ja. Ja. Ja. En waar komen die vooroordelen uh, vandaan, Marcel? Nou, voor een deel zijn dat, dat wat achterhaalde beelden. Voor een deel kloppen ze misschien ook wel. Dus, dus, uh, maar de, de theologen waar ik mee werk op de universiteit... die zijn in de regel uh, behoorlijk goed gekleed. En, uh, uh, maar ja... Uh, mogelijk dat dat toch uh, niet overal zo is. Maar dat, dat, dat kledingbeeld, Spensers schandalen schandalen. Ja, dominee dat is het beeld. Dat is dus een iets te kleine bloktrui en, en uh, <laughs> uh, uh, je haar net iets te lang en onverzorgd. Dat, ja, uh, wijze uh, mensen, <laughs> maar wel wat wereldvreemd, <laughs> ja, zou maar ja, zeggen. Ja, ja, In hoeverre is dat beeld uh, terecht, Frank Bosman? Nou, dat is niet terecht als ik, wat dit jaar ook al zei, Marcel... als ik kijk met welke collega's ik op de faculteit katholieke theologie en zusterfaculteiten dagelijks omgaan... dan zitten er altijd wel één of twee mensen... die een alternatieve kledingssmaak hebben, zal ik maar zeggen. Maar het overgrote deel van de theologen... staan met beide benen in de wereld... en weten zich ook gewoon fatsoenlijk te kleden. Dat is precies zoals het hoort. Ja, dat bleek ook vanavond. Ja, precies. Uh, veel hippe ja. mensen, veel leuke jurkjes ook. Ja. Ja. Uh, maar ook uh, zorgen die geuit werden, Want er werd ook gezegd, en dat, dat ben ik wel eens... met de sprekers vanavond... dat theologen mm. zich in Nederland althans... maar zo weinig in het maatschappelijk debat mengen. Ja, dat is, zo. Dat, uh, dat is waar, ja. Ja, en, en uh, uh, wij zijn misschien niet de beste voorbeelden daarvan... maar het is heel belangrijk dat we dat wel doen. Want, ja. want we hebben toch een eigen stem, een eigen uh, invalshoek. En uh, wat mij betreft is het van het grootste belang... dat we ons uh, wel mengen in de debatten. Want Frank Bosman, wat kun je toevoegen aan, aan het maatschappelijk debat vanuit uh, jullie nou, discipline? Ik denk dat theologen heel goed uh, getraind zijn om na te denken over uh, existentiële zaken. Hè. Dus als je na gaat overdenken, leven, dood, vergeving, boete, uh, verlossing. Dat zijn religieuze woorden, maar ook woorden die wij, wij gebruiken als wij het met elkaar hebben over waar het werkelijk om draait in het leven. Hè. En theologen. Net als filosofen zijn er ingetreden En theologen kunnen dan ook nog eens een keertje uh, God in het gesprek brengen. En ik denk dat onze samenleving daar blijvende behoefte aan heeft. Maar in Nederland gebeurt dat heel weinig. Terwijl er bijvoorbeeld uh, in Duitsland ja. uh, uh, op een veel grotere ja, schaal gebeurt. geschiedenis ja. te maken. Heeft echt... Duitsland meer behoefte, behoefte aan God dan Nederland, Marcel? Nou, dat denk ik niet, nee. Maar uh, Duitsland heeft, heeft, zoals Frank net zegt, een, een heel andere geschiedenis mm. wat dat betreft. Ja. Daar heeft de theologie ja. een andere positie. Ja. Uh, het, het is in Nederland niet altijd makkelijk om je in de, in de media bijvoorbeeld te mengen maar uh, iets als de social media die, die, die bieden ons nu alle kans om, ja. om ons wel degelijk in het debat te mengen en je ziet ook als je, als je bijvoorbeeld Twitter volgt dat, dat, dat het debat over het ritueel slachten op dit moment, daar mengen theologen zich in en dat, ja. vind ik, dat vind ik heel belangrijk en theologen worden ook gevraagd door de media dus het idee dat de media de theologen niet zien staan is denk ik niet houtsnijdend. Nee. Niet nee. nee. maar ik denk, worden ja. jullie ook gevraagd door de, de, de, de algemene programma's of alleen door de, de theologisch getinte programma's. Uh. Nou, over, ik denk over het algemeen dat ik eerder gevraagd word door de, door de conventionele programma's en omroepen. Maar ik merk in toenemende mate dat ook de algemene media, zeg maar uh, niet alleen mij, maar überhaupt de theologische stem wel weten te vinden. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ja, ja, die, ik, ik, ja, ik denk ja. er inderdaad theologen zijn die zich heel goed in de algemene media ja. ook presenteren. Want als mijn collega Theo Boer, de ethicus van de Protestantse Theologische Universiteit, die is heel nadrukkelijk in in alle ethische debatten present. En, ja. en, uh, ja, dat is een goede zaak. Ja. Twitter, uh, Facebook, het zijn inderdaad social media die ook uh, onder theologen uh, populair zijn. Jullie zaten ook in de taxi doorlopend te twitteren. Ja, Waarschijnlijk over de Victorie van vanavond. natuurlijk. Nou. Ja. We hadden een klein achterstandje ja. in ja. een social media netwerk. Dus we moesten even inhalen. Ja, ja, precies. Ja, ja. We mochten maar... officieel ook niet twitteren. Vanavond. We hebben we het stiekem gedaan. gedaan. Ja, we ja, gedaan. Ja, we oh, hebben het stiekem de regels gedaan. We hebben het stiekem Soms moet ja. dat. Ja. Maar er wordt dus ook getwitterd bijvoorbeeld, over zo'n actuele kwestie als dat uh, al dan niet uh, onverdoofd slacht. Morgen heeft de camera het... Ja. Als, als ik jullie vraag, wat, wat is jullie standpunt daarover, Marcel? Nou, ik ben van mening dat, dat de Kamer dat niet moet verbieden. Het, het, uh, uh, uh, ik, ik heb daar overigens een seculier argument voor. Ik vind, ik vind dat uh, het dierenleed dat in de bio-industrie uh, uh, optreedt... is uh, vele malen groter dan het ritueel slachten van een, van een dier... Als je het hebt, dat zeg ik dan als theoloog, we zijn verbonden met het Joodse volk en met Israël, zegt de kerk waar ik toe behoor. Jij bent uh, protestant. Ik ben protestant, ja, de kerk in Nederland, die heeft dat als allereerste artikel, dat de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Nou, dan, dan is dat zo centraal in het Joodse leven. En, en als je ziet de zorgvuldigheid waarmee dat ritueel slachten omgeven wordt, dan is er geen enkele reden om dat te verbieden. Het past alleen maar in, in, in uh, een zekere hetzeachtige uh, uh, sfeer, die voornamelijk tegen de islam gericht is. En, en uh, ja. ik, ik vind dat een slechte zaak. Ja, Frank, Frank Bosman. Ik ben het inderdaad eens dat de Kamer dat niet moet verbieden. Uh, om, om reden dat ik het uh, uiteraard ook wat jij zei, Marcel... maar dat ik het ook zo, zo symboolpolitiek vind. Als we het, ja. hebben. het gaat om een hele kleine groep dieren... die voor een hele kleine groep gelovigen zeg maar, op die manier uh, geslacht moeten worden. En, en om daar nou een hele fundamentele discussie over te gaan houden... van moeten we nou dierenrechten voor laten gaan... of onze grondwet, hè, vrijheid van godsdienst... daar ja. wordt dus een heel zwaar politiek middel ingezet ja. voor ja. eigenlijk een uitzonderingssituatie. En dat gebeurt zo vaak in Nederland, dat wij een paar uitzonderingen te horen krijgen. En een paar, hè, dan heb je het over een paar Marokkanen, of een paar weigerambtenaren, of een paar hoofddoekjes mevrouwen die mannen geen hand willen geven. En dat wordt dan in de beeldvorming gemaakt tot een soort algemene praxis. Wat natuurlijk niet waar is, omdat wij alleen maar de uitzonderingen horen. Ja, dan dat... wordt een beetje in dat hetze ja, ja. politieke spel ja. op dit moment gespeeld ja, wordt. Ja. Frank, heb jij vanuit jouw katholieke achtergrond, want je ja? katholiek. Zeker. Eh, heb, je, heb jij vanuit jouw katholieke achtergrond ook nog een theologisch argument waarom je zegt zegt dat uh, verbod moet er niet komen? Nee, de Vaticanum II, het laatste grote kerkvergadering... van de katholieke kerk, heeft een document uitgebracht... Nostraëtate, yeah. waarin uitdrukkelijk afstand genomen wordt... van het antisemitisme, wat de katholieke kerk... helaas een tijd uh, gekenmerkt heeft. En waarin ook gesproken wordt in iets andere bewoordingen... Yeah. maar feitelijk ook... Over de onopgeefbare band Verbonden, tussen de ja, ja. katholieke kerk of de christenheid en het jodendom. En ik vind dat wij hier in Nederland zij aan zij moeten staan... met onze uh, joodse en islamitische medegelovigen om te zorgen dat de seculiere staat niet langzamerhand elke religieuze vrijheid de nek omdraait. Ja. En waarom merken jullie nu dat er echt naar jullie als theologen geluisterd wordt? Want hé, dit is een meninguitwisseling. Ja. Uh, jullie baseren dat voor een deel op, op, op, op jullie uh, geloofsovertuiging. Ja. Ja. Uh, maar waaraan merk je dat, dat juist jullie specifieke stem als theoloog gehoord wordt? Marcel. Nou, dat, dat vind ik een lastige vraag. Want, want uh, je specifieke stem als theoloog is... is uh... Uh, kijk, je weet niet precies wanneer die gehoord wordt. Je merkt dat je dat je een, een stem in het debat bent... en dat die op zichzelf serieus genomen wordt. Als je, sta maar niet verkeerd, jezelf serieus neemt. Hè? Dus als je jezelf inbrengt van... nou, dit, dit is mijn positie, dit is mijn geloofspositie... en dit is de traditie, de, de theologische traditie waarin ik sta, dan, ja. dan kan dat. Ja. Kijk, de theologie is natuurlijk uh, heeft een geschiedenis van 2000 jaar... en die heeft over heel veel problemen alles nagedacht... Ja. Uh, vanuit, het vanuit zeg maar, een buitenperspectief. Dus, dus er is een God die, uh, uh, die buiten deze wereld staat... maar zich met deze wereld engageert. En de, uh, ja, als, je, als je vanuit zo'n perspectief nog eens naar de wereld kijkt... dan komt het anders eruit te zien. Ik merk dat in deze tijd dat op zichzelf serieus beluisterd wordt... Dat ja, was... meer dan in de afgelopen ja? decennia. Zeker. Hoe komt dat dan? Ik merk, ik merk zeker nou. bij de wat jongere studenten... Ja. Oh, zeker. Uh, die eigenlijk... Uh, de zogenaamde postpolarisaties... die hebben die hele uh, strijd tussen links en rechts... eigenlijk niet meegemaakt. Ze nee. hebben ook... Uh, hun ouders die afscheid genomen hebben... of hun grootouders die mm -hmm. afscheid genomen mm -hmm. hebben van de kerk... en dat vaak gepaard ging met hele heftige emoties... hebben ze allemaal niet gekend. Dus hij, er, er is een groot gebrek aan kennis over de christelijke traditie... Ja. maar tegelijkertijd is er wel een hele grote... eerlijke en open belangstelling... om te luisteren wat jij uit de christelijke traditie... te melden hebt over allerlei zaken... die met leven en dood te maken hebben. Dus ik denk dat de voedingsbodem voor een theologische boodschap eigenlijk alleen maar groter wordt. Ja, omdat je minder, minder hard te vechten hebt tegen oordelen Absoluut, ja, of Absoluut, vooroordelen. Ja. En, en Frank, wat je zegt, dus... dus, dus uh uh, er is, er is de kennis van het, van het christelijk geloof is weg. Maar dat betekent ook dat mensen iets, uh, heel veel niet weten... dat kunnen wij als cultuurtheologen wel zeggen... Zeker. heel veel niet weten van jullie hun zijn eigen... Inderdaad ja, heel ja, veel dus niet theoloog. weten van hun eigen cultuur ja. ook. Hè. Dus, dus, dus hoe, hoe je het ook bent of keert... Het, het christendom en de christelijke theologie... die zijn heel bepalend geweest voor onze cultuur... en in hoge mate nog steeds. Ja, cultuurtheologen. Wat, wat maakt een cultuurtheoloog anders dan een gewone theoloog? Ik denk dat elke goede theoloog ook een cultuurtheoloog... Natuurtheoloog is uiteraard, want elke theoloog moet, moet de 2000 jaar geschiedenis bij de tijd brengen, bij het hier en nu brengen, maar wat... Ikzelf met cultuurtheoloog bedoel... Marcel, moet kijken of je daarmee aan kan sluiten... is dat ik heel specifiek kijk... naar de culturele uitingsvormen van onze maatschappij. Films, videogames, reclames, popmuziek. Ja, want als je op jouw site kijkt... dan gaat het inderdaad over videogames. En dat is iets wat ik direct link met de theoloog. Ik bekijk die dingen op twee redenen. Ten eerste is het een cultuurspiegel van onze maatschappij. Je kan in zo'n reclamefilms zien... hoe wij met elkaar kennelijk nadenken over vriendschap... of over vergeving. En tegelijkertijd zie je... Dat onder zoiets als een reclame of onder zoiets als een videospel levensbeschouwelijke stromen, waardepatronen, Wat hebben ze voor waarde is. Uh, nou, bijvoorbeeld een reclame, uh, heb ik vanavond uh, in mijn kolompje laten zien, een reclame van, van Univé. Dan zie je mensen elkaar helpen. Om niet gewoon, je komt elkaar op straat tegen, ja. je helpt elkaar en dan is de slogan: Het bestaat nog niet voor jezelf, alleen leven. Nou, dat is een citaat uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome. En dan vlieg je, zoals ik het zei, 2000 jaar terug... de geschiedenis in. Maar je hebt ook een computerspel. Fallout 3 wordt door miljoenen mensen... ook naar mij trouwens gespeeld. En daarin is de wereld bijna uitgeroeid... door een atoomoorlog. En jij bent als speler van jongs af aan voorbestemd... om de door zijn eigen zondigheid gevallen mensheid... een nieuwe kans te geven... door de wil van je vader te doen... en uit vrije wil je eigen leven op te offeren. Dat verhaal komt me zo bekend voor. Het ja, is ja, ja, ja. Dus onze hele... Uh, manier waarop we met elkaar als cultuur nadenken over die grote thema's... is in en in christelijk. En heel veel mensen hebben dat gewoon niet meer door. Maar Barney? Ja, dat, dat ben ik met Frank eens. Dus in, in, uh, in de cultuur zitten een heleboel uh, vooronderstellingen... die teruggaan op, op het christendom en op, op de christelijke theologie. Ik denk ook dat het omgekeerde zo is... dat de theologie zich altijd alleen maar kan uitdrukken... in uh, beelden die aan onze cultuur ontleend zijn. Ja. Het kan niet anders. Dat, dat, wij niet anders. leven in deze wereld... En we spreken over iets waar je eigenlijk niet over spreken kunt, God. En dat kan alleen in beelden die aan onze cultuur ontleend zijn. Ja. He, dus, dus, dus in de renaissance deden ze dat op hun manier, met, met Michelangelo, noem maar ja. iemand. En in onze tijd doen we dat op onze manier. En dat, daar kunnen we niet aan ontsnappen. Je kunt nee. niet over jezelf heen springen, ook als theoloog niet. Nee. En dat is ook meteen jullie uh, unique selling point natuurlijk. Hè? Ja. Jullie uh, linken uh, onze tijd, onze cultuur met God. Ja, ja, zeker. Dat is wat jullie bijzonder bijzonders nou, nou, uh, laten zien. dat God al aanwezig is en dat je hem eigenlijk alleen maar even goed hoeft te kijken om hem te herkennen. Om hem te vinden. Ja. Dat ja. Ja. Nou, was een van de stellingen waarmee uh, de, de Nacht van de Theologie opende vanavond in Amsterdam. Theologie gaat over alles. Ja. Dat vond ik een uh, uh, vrij zelfbewuste uh, stelling. Ja. Uh, mag maar goed, de de de de ja. Uh, Marcel? Ja, ik wil hem wel verdedigen. Het, ah. het, uh, uh, het, gaat, ja, het gaat in de theologie over alles. Want... Uh, uh Laat ik vanuit mezelf spreken: God is, is de God van deze wereld en, en die bemoeit zich met deze wereld. En dus gaat het over deze wereld, over alles mm. in deze wereld. Dus, dus wij, wij hebben het als theologen niet over een andere werkelijkheid zozeer, maar we hebben het over deze werkelijkheid waarin jij en ik samen leven vanuit een ander perspectief. Ja, je hebt eigenlijk twee: je hebt klassiek heb je daar twee posities in. Je hebt de positie van Augustinus, die zegt van ook in de paganen, in de heidense cultuur van zijn tijd, ja. kan je Gods liefde en Gods schoonheid en ja. Gods kracht ervaren. Je ja. moet alleen even aangeven uitkijken dat je niet te hard achter de heidens goden aanloopt. En ja, Tertullianus. Wie was dat? En een andere kerkvader, een andere grote theoloog... van de beginnen van onze, onze wederheel. Onze, onze, onze, ja. En die zei dat alles wat met de cultuur te maken heeft... per definitie heidens is, per definitie afgoderij... Is, dus per definitie verworpen moet worden. En ik denk dat Marcel en ik eerder de kant van Augustinus uh, Ja, als ik jullie kiezen. zo hoor, ja. Ja, maar zelfs als je die andere positie inneemt... dan nog uh, gaat het over alles. Hè? Dus dan nog gaat dan het zijn, over alles. Er zijn anders. meer ja. theologen die, die heel cultuurkritisch zijn... of, ja. of, of zelfs cultuurvijandig. Uh, maar dan nog gaat het over die cultuur. Want je kan niet Zij anders. dat die afgewezen Precies. wordt. Hè? Ja, ja, ja, ja. Je, je hebt geen keus. Nee, je, zin, kan nee, niet. je nee. staat in nee. de cultuur. Ja. en. Ja. en uh, uh, ja, daar ontkom je niet ja. aan. Maar, maar ik ben zelf graag wel van het, van het cultuurpositivistische... Ja, ik ook optimistisch. ik, voel, ik ja, eigenlijk voel, Ik voel me er prima in thuis, ja. hoor, in deze wereld. Ik ook. Ja. Theologie ja. gaat over alles. Daar ging het vanavond over op de eerste nacht van de theologie. En uh, de twee prijswinnaars zijn vannacht mijn gast in Casa Luna... Marcel Barnard, uh, hij won de Theologie Publicatieprijs... en Frank Bosman de Theologie Podiumprijs. Heer, er staat nog een antwoordapparaat te knipperen. Ik was het bijna vergeten.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 Vandaag met nogmaals. dat bestaat natuurlijk bijna niet. Maar goed, heel veel, uh, heel veel plezier. Nou, we gaan ons best doen, Mieke. Uh, Mieke van der Weij was dat, uh, gisteren gastvrouw in Klaaslovena. Mm. Yeah. Marcel? Ja, pff, dat is natuurlijk moeilijk. De, wat bij te midden schiet is, is, is de tekst die een beetje als een motto met mijn leven meegaat. Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Uh, uh, dat wil zeggen, uh, er is een God die altijd met je meegaat. En, ja. uh, en die werkt in deze wereld en in jou en met jou. En, uh, uh, ja. De, dus, dus ik zou die tekst op het eerst... Maar het, uh, het roept ook een verantwoordelijkheid op. Zeker, zeker, zeker, ja. zeker. Nee, Frank? maar dat heeft te maken met die God die, die, die niet deel van deze wereld ja. uitmaakt. Hè. Zich daar wel mee bemoeit, maar er, is, er wordt een appel op mm. je ja, gedaan. Die verantwoordelijkheid een, ligt bij jou. Ja, er is een tegenover, er is een gesprek. Mm. Uh, uh, een van de fundamentele noties in, in het protestantisme is woord. Dus er ja. is communicatie tussen God en, en uh, deze wereld. Frank Bosman, wat is voor jou die, die ene zin? Mm. God zag dat het goed was. Dat is de mantra uit het eerste hoofdstuk van Genesis. Ja, ja. En dat wil voor mij aangeven dat God alles wat bestaat ook gemaakt heeft. En niet alleen gemaakt heeft, maar er nog eens kritisch naar keek. Mm. zichzelf toen een compliment gaf en ja. zei, het is niet alleen gemaakt, maar het is goed gemaakt. Dus ja. we mogen uh, de wereld waarin we leven met alle problemen die er ook bij ja. horen recht in de ogen aankijken en zeggen, en het is Gods werk, het is goed. Ja. Ja. Frank Bosman en Marcel Barnaert te gast in Casa Luna. Wilt u dit gesprek trouwens liever op een uh, ander tijdstip verder beluisteren... dan kan dat natuurlijk ook. Vanaf morgen vindt u weer terug op onze site. casaluna.ncrv.nl Marcel Barnett, ik wil uh, met jou wel nemen, Frank Bosman... Uh, naar, uh, naar het boek dat de publicatieprijs heeft gewonnen... De Bijbel Cultureel, samengesteld door Marcel en door Gerda van der Haar. Een uh, lijvig naslagwerk over de Bijbel... als inspiratiebron voor 20e-eeuwse uh, westerse kunstenaars. Um, uh, dan gaat het om beeldende kunst, om film, om klassieke muziek... popmuziek, literatuur, nou, noem maar op... Um, Jullie hebben de samenstelling gedaan, Gerda en jij, Marcel, maar er hebben echt veel meer mensen aan meegewerkt. Ja, zeker. De, dus, um, uh, zoals je zegt, het is een lijvig boek. Het is uh, 700 bladzijdes, als ik het goed heb. Ja, vier, uh, acht pond was het. Hè? Uh, ja, de juryvoorzitter ja, vanavond. Ik ja. waar, Zwaar. De jury had het uh, letterlijk gewogen, ja. Um, um, omdat het over al die kunsten gaat, uh, dat overziet natuurlijk geen mens. Dus, dus we hebben voor alle genres hebben we uh, genre-redacteuren gezocht. En die hebben vaak nog weer. Uh, Onderaannemers, zogezegd, ja. uh, uh, in dienst genomen die, die nog weer specifiekere kennis hadden. Dus het boek is samengesteld door een heel team, uh, overigens uh, voor het grootste deel niet theologen. Hebben jullie daar bewust voor gekozen? Uh, daar hebben we uh, niet bewust voor of tegen gekozen. Maar, maar Gerda van der Haar en ik, die hebben uh, uh, samen met uitgever Kees Korenhof, hebben we het, het hele. Uh, ...plan voor het boek gemaakt... ...en, en hoe het in elkaar moet ja. komen te zitten. En vervolgens zijn we gaan zoeken naar mensen... ...die, die uh, verstand hadden van bepaalde genres... ...maar ook van de Bijbel... ...en, en van, van, uh, die, die dus... Uh, ...bijbelse... Uh, ...referenties, bijbelse verwijzingen... ...in die kunstwerken herkenden. Ja, dat was natuurlijk wel een voorwaarde dat om mee te kunnen werken. He, dus dus als je iemand hebt die verstand van popmuziek heeft... ...maar uh, uh, het er niet in hoort... zo gezegd dan uh, was hij nee, voor ons boek... ...niet bruikbaar. Nee... Uh, nou is er heel veel uh, kunst, en dan is het nog maar een keuze. Hè? Ik bedoel, het, is niet een, een, een, het is wel een groot werk, maar geen ja. uitputtend nee, werk. Er is dus heel nee. veel kunst die nog steeds uh, direct of indirect door die Bijbel wordt, wordt, wordt beïnvloed of wordt geïnspireerd. Uh, ja. Heeft je dat verrast? Dat, ja, dat, dat er heeft... nog zoveel kunst ja. is dat die, die, ja, direct het ja, maakt dat het met de Bijbel? dat heeft ons verrast. Dus, dus uh, uh, we hadden een vermoeden dat dat zo was. Dat, dat er nog... Uh, of iets meer dan een vermoeden. Hè. We, we wisten dat er in de beeldende kunst, in de popmuziek, in de literatuur. veel verwijzingen naar, naar de Bijbel zijn. Dus dat was echt ons uitgangspunt: de Bijbel. Niet religieuze ja, kunst, ja, maar, ja. maar de Bijbel. Maar dat het zo overweldigend was, nee, dat, he, dat heeft ons verrast. En overal, hè, ook, ook in het uh, modernisme... Toch, toch de richting van de 20e eeuw in ja. de kunsten... Die, die, uh, die de naam heeft voorkomen geseculariseerd te zijn. Ja, is het is ja. gewoon niet nee. waar. Om, nee. om een paar ja. grote namen te noemen. Stravinsky is teruggekeerd naar de Russisch-Orthodoxe Kerk. Schoenberg Russisch ja. uh, is teruggekeerd naar de synagoge. Dat zijn gewoon mensen die, die, uh, die het geloof weer omarmd hebben. Ja. Dat doen Gerard Reven is natuurlijk een prachtig ja. voorbeeld... Ja. Uh, overigens komt die Bijbel ook heel vaak uh, uh, niet gelovig aan de orde... maar, maar uh, uh, ironisch of, of regelrecht afwijzend. Maar dat kritisch. hebben jullie ook allemaal opgenomen. Ja, dat hebben we allemaal opgenomen. Ja, dat dus is wat... niet alleen maar kunst die positief uh, nee, is door de niet. Nee, zeker niet. Van, vanuit uh, de stelling uh, dat, dat uh, ook afwijzing het belang van de Bijbel ondersteemt. Ja, ja, ja, dus ja. dus, dus als, je, uh, als een boek zo belangrijk is dat je je ermee moet verstaan... en het moet afwijzen, dan zegt dat iets over het belang van ja, het boek. Ja. Want hoe hebben jullie het boek opgebouwd? Nou, het boek is opgebouwd uit, uit uh, ik geloof, 67 uh, lemma's of hoofdstukken. hoofdstukken die, ja. die thema's uit de Bijbel volgen. Soms is dat één verhaal. Ik zou maar zeggen, de kruisiging is, is één verhaal. Maar soms zijn dat verschillende Bijbelboeken. Je hebt bijvoorbeeld twaalf kleine profeetjes in het Oude Testament. Nou, die heb je op één hoop gegooid. Ja. En dan steeds krijg je uh, in ieder hoofdstuk krijg je één. Kunstwerk dat uitvoerig besproken wordt, dus dieptepeiling. Dat, dat, dat uh, het is, zoals je zegt, geen overzichtswerk, maar het ging ons erom om te laten zien hoe die Bijbel nou steeds aan de orde komt. Ja. Dus eerst één zo'n kunstwerk dat exemplarisch uitgepakt wordt en besproken. Vervolgens krijg je uh, uh, in honderd woorden een heel aantal uh, kunstwerken uit de verschillende genres die besproken worden. En dan krijg je nog een, een essay wat een thema dat opgeroepen wordt door die bladzijds daarvoor, wat breder uitspint. Zo hebben jullie bijvoorbeeld ik, ik heb een hoofdstuk gekozen, uh, hoofdstuk 6 het gaat over de Ark van Noach Oké. Okay. Nou, bekend beeld natuurlijk. Ja, ik hoop niet dat je me gaat overhoren over het hoofdstuk maar... Uh, Nee, maar ik wil wel uh, uh, aan je vragen, want de Ark van Noach nou, bekend bijbelverhaal yeah. uh, uh, uh, bekende symboliek ook ja, ja. Uh, en jullie hangen dat dan in, in het eerste uh, oh ja, deel uh, op aan, aan een liedje van de eerste popgroep U2, Beautiful, ja, uh, klopt, Beautiful ja. Day. Ja, uh, yeah. Op welk ja. jaar? We gaan het zo dus ook uh, laten Heel horen. Okay. Om ja. uh, het belang van deze dag nog maar ja, weer ja. eens te onderstrepen. Ja, um... Maar wat, wat heeft Beautiful Day dan te maken met, met uh, de Ark van Noach? Hoe beschrijf je ja. dat? Nou, grap... Hoe beschrijft ja. jouw redacteur dat? Ja, nou, ja dus, dus, dit is een hoofdstuk van uh, Peter Sierksma. Uh, het, het grappige is dat, dat in dat lied Beautiful Day... zit, uh, zit een, een rechtstreekse verwijzing naar de Bijbel. Naar het verhaal van de zondvloed. Dus de aarde is onder water gekomen. En dan op een gegeven moment gaat het water zakken en dan zendt uh, uh, Noah die zendt een duif ja, uit, ja, die laat ja. een duif los ja. en die komt een paar keer uh, uh, onverrichte zaken terug, maar de laatste keer, de derde keer, komt hij terug met een olijftak in zijn hand. Nou, in dat da lied Beautiful Day zit de zin See the bird with a leaf in her mouth after the fl flood, all the colors came out. Het was een beautiful day. Schien boog. Schien boog. Dus het is echt, echt een, een regelrechte ja. verwijzing naar dat verhaal ja. van Noah. Het, het, het is een lied uh, uh, van, van hoop. En nou, dan mag je best mee horen dat U2 is... is uh, zoals we uh, waarschijnlijk weten... Toch, toch een club die heel geëngageerd is, politiek geëngageerd is. Ja, ja, geëngageerd ja, ja. bono, ja, is, de zorg vooral. Ja, ja, precies, bono. Ja, ja. met, met, met ja, zijn heel veel religieus getoemd. Ja, ja, ja, zeker, zeker, ja. Maar, die, maar die, die, uh, die formuleert het lied van de hoop dus... aan ja. de hand van een, bijbel, uh, van een bijbeltekst. Hè? Dus, dus uh, het raam van de ark gaat open... en, en daar, uh, daar begint een nieuwe schepping. Ja, mooi. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, er staan veel meer kunstwerken. Hoor je en dat citaat, dan ja, als ja. je daar die op ja. geweest wordt? Dus nee, dat is waar. Nee, dus, dus, nee. Dus je kom, je daarvoor komt, is dat ar, op. kom je overal tegen. Ik, ben, nou, ik heb daar nou net met een nieuw spel begonnen, dat heet Brink. Ja, een videogame. De videogame. Ja. En daarin is er dus een grote stad gebouwd... Om het te, waar he, de, de, de, het water stijgt en allerlei vluchtelingen komen dan naar, naar die plek toe, naar die stad toe. Dus je krijgt ook een sociale tweedeling tussen de autochtonen en de allochtonen... die dan in de Krottenwijk weggeduwd worden. Ja. Die stad heet de Ark. Ja. Ja ja, ja, ja ja ook ja. daar weer die verwijzing. Ja, ja. En in jouw uh, hoofdstuk, uh, Marcel, uh, over de Ark van Noach... Uh, worden veel meer cultuurvormen genoemd. Ja. Een schilderij van de uh, Kandinsky en opera van Guus Jansen. En een gedichtje, ja. dat ga ik nog even voorlezen... voordat we gaan luisteren naar Beautiful Week geef even naar pagina 58. Een gedichtje van Annie M. G. Want ja. ook zij liet zich inspireren door de zonstoel. Maar is ook een dominisdokter, ja. hè? Uh, daar gaan ze dan, daar gaan ze dan. De leeuwenvrouw, de leeuwenman, tezamen in de Ark. Twee schapen en twee en ook. Een poes. En nog een poes. Twee hetjes uit het park. Het stroomt van alle kanten. Zie daar, de olifanten. Dit is You Too. Ja. The heart is a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 Oh, great. Day. Vannacht, of liever gezegd vanavond, vond in Amsterdam de eerste nacht van de theologie plaats. Daar werden we twee prijzen uitgereikt, de Theologie Publicatie en de Theologie Podiumprijs. De eerste werd gewonnen door Marcel Barnard en de tweede door Frank Bosman. En eh, zij zijn linearekt uit Amsterdam hier naar Casaluna gekomen. Daarom zijn ze mijn gast eh, vannacht. Frank, eh, Frank Bosman, jij won de ja. Theologie Podiumprijs. En dat ja. is een prijs eh, voor degene die de theologie het afgelopen jaar het best een gezicht gaf. Ja. Ja, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog af. Want ik vind het natuurlijk euh, verbazingwekkend... Natuurlijk, dat je eerst euh, van een top 10 naar een top 3... en dan van een top 3 toch weer gekozen wordt. Want zo is het dus, gegaan. Ja. Een de, de jury heeft tien uh, namen genomineerd. Ja, dan had je nog een gecombineerde jury stem om van de top 10 een top 3 te maken. Ja. En volgens heeft het publiek louter gekozen voor, voor, voor, de, voor, de, voor de eerste. Voor jou, zeg maar. ja. ja. Ja, gek hè. Dat vind, vind ik dan lastig om te zeggen. Dat is, het is, ja, het is wel zo. En, en ja, gezicht, ik, ik ben... Ik, ben ik, zelf eigenlijk graag wil denken, of dat waar is, is natuurlijk aan anderen, maar wat ik graag wil denken is dat ik probeer zoveel mogelijk om, om moeilijke theologische onderwerpen zo, zo eenvoudig mogelijk te verwoorden mm -hmm. en dat ik probeer om ook de zachte kant van de katholieke kerk te laten zien, juist waarin uh, zij in de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar negatief in het nieuws is, overigens door haar eigen toedoen. Ja, je bent katholiek theoloog ja. uh, en je haalt in uh, je, je, je publicaties. Je hebt een eigen uh, weblog, met, uh, waar je heel vaak. Goed, uh, uh, ja, ja. precies, dat is een weblog waar je, je heel vaak van je laat horen. En je laat maar weinig heel, bijvoorbeeld, van de bisschoppen. Nou, ik denk dat... Maar je bent toch nou, kritisch. Nou, ik vind dat we weer heel erg er, er, er, alles over één kam scheren. Want misschien dat ook deze bisschoppen luisteren. Dus ik, moet, hè? dus ik wil wel zeggen dat ik probeer een middenpositie in te nemen. Dus ik heb een beetje de neiging als iedereen over, over Simonis heen valt... omdat hij toch op zich stomme woorden gezegd heeft. Mm -hmm. Dan heb ik de neiging om wat afstand te nemen... en te zeggen in een brief in de Volkskrant van... Is het nou wel verstandig wat hier gebeurt? Is hier een zondebokprincipe aan de hand? Is het dit, is dit, is dit, is dit goed wat op dit moment gebeurt? En op het moment dat misroppen veel te laat en veel te weinig reageren... op allerlei aanklachten van seksueel misbruik... zal ik ook niet schromen om hen dat voor de voeten te werpen. Dus ik kijk eigenlijk altijd waarvan ik denk dat er een kant is... die nog te weinig gehoord wordt. En ik wil graag die kant dan een stem geven. Ja, je hebt ook degene die, die een brief heeft opgesteld. Ja, de eh, eh, waarin je zegt ja. van... Eh, het is eh, heel fout wat er gebeurt in de katholieke ja. kerk... maar mensen ja. blijven ja, dat is de actie Wij blijven katholiek. Die heb ik samen met Erik van den Berg. Een vriend van mij hebben we die samen opgezet. Een Twitter-initiatief hadden een paar mensen op Twitter kracht van sociale media. En we hadden zoiets, we zijn geen slachtoffer, we zijn geen dader, we zijn geen expert. Maar je wilt toch iets betekenen. Je wilt toch laten horen dat, dat er heel veel katholieken zijn die het verschrikkelijk vinden wat er gebeurt. Zo ja. hebben we een, een tekst opgesteld, dan hebben we wat mensen gevraagd om er een, een, een handtekening onder te zetten. Dat is gaan rollen met een ANP-bericht. En heeft hele grote proportie aangenomen. Meer dan 2000 katholieken, ook prominente katholieken, hebben hun naam eronder gezet, onder een document wat zegt dit is gebeurd, het moet op de bodem toe uitgezocht worden, slachtoffers moeten Gehoord en, en gehonoreerd worden. Uh, maar alsjeblieft, stap niet uit die kerk, maar probeer samen dat proces van ja, noem het heling, verzoening, boete in te gaan. Noemt. En waarom vond je dat zo belangrijk? Nou, omdat ik denk dat de kathol. Heel veel andere katholieken ja, hebben een andere keuze. Ja, dat, gemaakt. En, dat, en dat snap ik ook eigenlijk wel. Um, maar. Ja, het is ook een beetje. Ik ben, ik ben katholiek geboren en ik ga katholiek dood. En het is ook hm. een, een manier van leven. Het is een manier van. Ja, ik kan wel de Katholieke kerk uitstappen, maar de katholieke kerk kan nooit uit mij, zal ik maar even zeggen. Nee. Begrijp je dat, Marcel, als uh, doorgewinterde protestant? Ja, dat snap ik. Dat, uh, hetzelfde zou ik met de Protestantse kerk ja. hebben. Als dat, dit dat, in de, de Protestantse kerk uh, zou ja. gebeuren, ja. had jij ook zo'n brief kunnen schrijven, bij wijze van spreken? Ja, bij wijze van spreken, ja zeker. Ja, ja toch, toch een soort uh, uh, uh, ultieme verbondenheid. aan, aan, lotsverbondenheid, aan die Ja, heen. zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zelfs, de loyaliteit ja. zit heel erg diep. Ja. Ja. En die is die, ook irrationeel uh, vaak. Maar, ja. Nou ja, die gaat voorbij aan, aan alle andere misstanden. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja, maar het is ook, het is, het is ook, het, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Kijk, als ik, als ik uit de katholieke kerk zou stappen, daarmee geef ik ook een standpunt aan. Met die mensen wil ik niets te maken hebben. Ja. Daardoor. Kan er ook een proces ontstaan waarin ik, zeg maar, mijn handen schoon was en oh. zeg van: dit heb ik niet gedaan. Terwijl je eigenlijk als onderdeel van de katholieke kerk moeten zeggen... ja, ik heb het toch ook een beetje gedaan. Ik heb mede, heel gek, maar ik heb, ik heb het niet gedaan... maar toch heb ik mede schuld, mede verantwoordelijkheid aan het, aan het leed... wat mijn kerk, wat mijn geloofsgemeenschap, andere mensen heeft aangedaan. En door te blijven wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Nou is het op jouw weblog ook, vind ik interessant, om te lezen... Uh, uh, hoe je zelf ook worstelt. En misschien is dat <laughs> ook misschien de reden van, van je tussen aanhalingstekens populariteit. Uh, je schreef een paar maanden geleden een stukje over een uh, carnavalsoptocht in, uh, in Den Bosch. Je hebt goed gelezen. Waar, uh, uh, uh, uh, waarbij uh, heel veel uh, wagens voorbij ja. trokken die, die al dan niet smaakvol uh, in speelden ja, ja, op het seksueel ja. misbruik door katholieke ja. feestelijke. Ja. Je leest in dat stukje die worsteling. Aan ja. de ene kant zeg je ja, het is misschien je wel een beetje vulgair. Vergeven. En aan de andere vulgair. kant ja, ja, zeg ja. je ja. van ja, maar ik begrijp het wel. Ja. En je conclusie is, misschien moeten we. Te, toch maar om lachen. Carnaval is om te lachen... maar carnaval ja. is ook om uh, uh, lachen, helemaal te laten werken. Ja, dus car carnaval is natuurlijk oorspronkelijk het feest van de omkering. Hè? Dus één keer per jaar zijn, zijn de machthebbers dienaars... en de dienaren zijn de machthebbers. En ja. in de Oeteldonk ten Bos wordt ook de sleutel officieel overgedragen van de stad. Dus dat ritueel bestaat nog. En het is ook een periode om alles te hekelen wat er te hekelen valt... maar ook om alles wat pijn doet... Uh, belachelijk te maken, omdat uh, zeker in het zuiden van Nederland... men ervan uitgaat dat als je ergens over lacht... lach kan ook de tranen weg. Je mm -hmm. kan de tranen weglachen. Dus door iets belachelijk te maken en daar met z'n allen heel hard over te lachen... kan je ook een stuk van de pijn die er bij ieder van ons ligt verzachten... en kan het een begin maken om het bespreekbaar te maken... kan het begin van boete, heling en verzoening zijn. Dus die carnavalstraditie in al zijn vulgariteit en alle moeite die ik er ook mee heb vind ik het wel een hele nuttige traditie. Ja, ja. Nou, nou zei je al, ik, ik, ik, ik twitter er lustig op los. Jij trouwens ook Marcel, uh, ja. heb ik vanavond gezien. Maar jij, Frank, zet dat twitteren, uh, het gebruik van Facebook... je zet dat allemaal heel bewust in. Ja. Je wordt ook wel de twitterende theoloog uh, genoemd. Ja. Waarom zijn die social media zo belangrijk... om die theologie ook uit de Ivoren Toren te halen? Hetzelfde eigenlijk ja. doel als, als vanavond ja. Nou, werd. Omdat je zo, zo heel direct contact hebt met allemaal mensen die jou uh, heel goed of heel erg slecht vinden... maar in ieder geval een mening over je hebben. Hmm. Dus als ik een keer een artikel schrijf of een keer op de radio ben, zoals, zoals, zoals nu... dan krijg ik daar uh, op Twitter allerlei reacties op. Uh, positieve reacties, negatieve reacties. Dat helpt mij ook gelijk om mijn, egen, mijn eigen optreden te evalueren. Heb ik het goed gedaan? Heb ik het slecht gedaan? Heb ik de goede toon getroffen? Ben ik te moeilijk geweest of niet? Het houdt mij heel goed op de hoogte van allerlei uh, activiteiten... binnen hè, de, de katholiek of de christelijke uh, kerken van Nederland. Want ja. wordt er een beetje getwitterd in ja, Christelijk Nederlands? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ten derde zorgt het ervoor dat ik heel snel... met een, een aantal gelijkgezinde mensen kan vinden... om zoiets als zo'n zorgbrief ja, op te stellen. Ja. Dus het, zorgt dat het kan zijn dat je binnen een aantal uur een beweging op gang zet, inclusief een website, inclusief een persbericht... die iets kan betekenen in Nederland. Ik ja. denk dat die zorgbrief echt iets heeft kunnen betekenen in Nederland. En Twitter zorgt dat je dat heel snel kan doen. Want als je dat via de oude kanalen doet, dan ben je ja. toch al een paar dagen ja. bezig. En in het medialandschap van vandaag is een paar dagen te vaak te laat. Ja. Ja. Ja. Maar stel, zit zet jij dat twitteren ook zo, zo expliciet in? Of kies je uiteindelijk in je publicaties nog eerder voor zo'n overigens prachtig uitgegeven boek als de Bijbelcultuur. Nou, ik moet je zeggen, ik zit pas sinds kort op Twitter. De, de, maar... Ik, ik vind het nu al geweldig. We zijn vrienden. Het zijn vrienden. Interessant, ja, we zijn precies, vrienden, zeker. Precies, zeker, zeker. Uh, om, om, omdat je inderdaad, wat Frank zegt, je, je hebt een heel groot netwerk... waarin, uh, waarin een heleboel kennis ook, ja. ook uh, circuleert. En die bereikt je heel snel. Dus, dus, dus uh, die paar weken dat ik op Twitter zit... ben ik al veel beter op de hoogte met wat er speelt in nee. chri uh, Christelijk Nederland, om ja. zo te zeggen. Maar zit je het ook zo bewust in als Frank het uh, uh, sinds een lange tijd inzet? Nou, Frank zit het echt in om ook letterlijk zijn denkbeelden te communiceren met, met, met zijn ja, achterban. Ja, ik, ik begin daar voorzichtig mee, maar, maar ik moet dat nog verder ontdekken. Dus, Je ziet dus, wel het belang uh, erbij. Ik, absoluut, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja, Vannacht, ja. Was... Ik, ik ben van een andere generatie natuurlijk dan Frank. Ja, ja, hoeveel dat, schelen jullie, als ik vraag Nou, man? we schelen... Uh, uh, ik ben 32. Ja, hmm. ik ben 54, oh, ja, dus... Nou. dus uh, uh, voor mij... Ik ben ook langzaam op gang gekomen. Nee, maar... uh, mezelf. Met Facebook, <laughs> ik heb hem gezegd. Ik wil... De universiteit vroeg of ik wilde gaan twitteren. Dat heb ik gezegd. Oh ja? Ik wil het doen. Maar dan wil ik wel even een cursus morgen. Want ik behoor niet tot de generatie die dat de helemaal vanzelfsprekend e is. Ja. Dat, dat ja. heeft mij ook veel geleerd. Maar ik, ik zie er de mogelijkheden vandaag, Laat ik het zo zeggen. Wat, wat zou de theologie nou moeten doen om. Use uh, je, je nou uh, onderscheiden hè, op die nacht van de theologie. Uh, uh, uh, een initiatief dat voor het eerst uh, plaatsvond uh, vanavond in Amsterdam in de Hermitage. Wat zou de theologie nou moeten doen om uh, zich, zich beter te positioneren hmm. in dat maatschappelijk debat? Op welke manier is, is Twitter en Facebook de oplossing? Uh, uh, zijn, zijn mooi uitgegeven boeken de oplossing? Loslaten, wat wat loslaten moet je van doen? Van de angst. Ik merk bij heel veel theologen, maar ook bij heel veel kerkelijke overheidsbekleders. Dan van katholieke kant, de protestanten kant kan ik niet zo goed beoordelen. Merk ik een hele grote angst om uh, voor het voetlicht te treden. Dat is deels en waar die nou van de komt deels bescheidenheid. Dat zit ook wel in theologen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar het is deels ook gewoon ja een stukje onwennigheid. Van, van toch vanuit die veilige theologische wetenschap of die veilige muren van de kerk, als je een, een, een ambtsbekleder bent... het publieke domein in en ook, en ook door kritische journalisten... en kritische burgers bevraagd kunnen worden... van waarom je nou eigenlijk gelooft wat je gelooft. Als je meedebatteert, dan, dan ja, moet je ook openstaan van kritische vragen. Net als Van Luijn die, die uh, een kritische vraag krijgt... Van, van de NLS, Luin. bischop van, uh, van Luin afgelopen zaterdag... en dan de camera uh, weg Perfect, ja. afdekt. Ja. Ik snap dat hij het doet, want hij was natuurlijk getergd tot de met. Maar ja. dat is niet de manier, denk ik, waarom... Ja. Wij als christenen überhaupt moeten meedebatteren... in de maatschappelijke discussies als die nu in Nederland plaatsvindt. En hoe zie jij dat, Marcel? Nou, ik denk dat het middel, dat maakt niet zoveel uit. Dat moet je allemaal doen. Dus boeken, social media, die hebben allemaal hun eigenheid... Uh, maar ik ben met Frank eens dat, dat we vaak niet durven. En mm. voor een deel denk ik ook nog wel leven in een soort verzuil, uh, kleine zuiltjes... Die nog, uh, waar nog uh, restanten <laughs> van oh, zijn. Nog Ook protestantse theologen, katholieke theologen. Ja, en en niet alleen de theologen, theologen maar, maar je hebt natuurlijk je nog van die, van die christelijke zuiltjes. En ja, en, uh, uh, ja daar, daar, kun je, daar kun je comfortabel in leven... Uh, uh, maar ja, dat, dan sluit je ook wel af van wat er, van wat er daar buiten gaat. Ja. Dus, de ramen moeten open de ramen en, deur, en deur, je moet deuren open. Deuren open. Ja, zeker. En de uh, uh, theologen wezen. moeten weten wat ze waard zijn. Ja, ga het ja. gesprek aan. Uh, Wees niet bang, zegt Jezus ook. Wees niet ja, bang. Ja. Ja. Ik heb het ja. geluk gehad dat ik zo ben opgevoed. Voor mijn vader was altijd s ochtends naar de kerk... Uh, Smiddags naar het Stedelijk Museum. Dat, dat, oh, yeah. dat was uh, Ja, verbinding zo... tussen, ja, tussen precies, uh, de cultuur, kerk en de wereld. Ja toch, ja. Cultuur, ja, toch cultuur. cultuur. Ja, ja, het cultuur. Zit heel, ja, het gaat ja, ja, er al in, hè. He. He. Het, is het in, he. He. Ja. Dat dat dat zit er heel veel ja. gehoog ja. in. Ten slotte, heel kort nog. Ja, jullie hebben deze prijs nu gewonnen. Hoe gaan jullie met volgende project bewijzen deze prijs waard te zijn? Kort, Marcel? Uh, nou, ik, ik ga door met, met uh, cultuurtheoloog te wezen. Om maar even in de Precies. termen van vanavond te blijven. Dus, dus ja. open naar de cultuur. Frank Bosman? En ik blijf ook gewoon doorgaan. En ik, uh, ik zorg dat ik aanspreekbaar ben op wat ik zeg, op wat ik doe. En dat iedereen me ook kan vinden en me erop kan aanspreken. Fijn dat jullie er waren. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. gefeliciteerd. En dank neem nog well. een lekker glaasje ja. wijn om de overwinning te vieren. Ja, dankjewel. Dan ja, dankjewel. Ja. De kerstvechtse van de prijs op de nacht van de theologie. Mocht u dit gesprek nog eens terug willen luisteren, dat kan. Uh, morgen kan dat op onze site casaluna.ncfv.nl en daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast service en op onze nieuwsbrief. Ja, en in dat in boek van Marcel Barnard de Bijbel Culture, staan dus duizenden voorbeelden van films, schilderijen, boeken, liedjes, noem maar op, uh, die, die geïnspireerd zijn door verhalen uit de Bijbel. En in het volgende uur ben ik nou zo benieuwd welk Bijbels geïnspireerd boek, welke song, welk kunstwerk indruk op u gemaakt heeft. U kunt bellen 0800 1121, mailen kan naar casaluna.ncfv.nl en twitteren, ja dat kan ook bij ons.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 Petrus, ga ja. jij, jij even kijken of ze nog zitten? In het limbo? In het limbo. je op. Niet met je sleutels er allemaal in, dan weten ze dat je eraan ja. komt. Kijk, wat leuk, Jeroen. Ja, en? Eén. Ja. Ze zitten er allebei nog. Ja, vind je het zelf een verrassing? Ja, ja niet echt. Niet echt, hè? Nee. Nee. <lacht> Doe het luikje maar weer dicht. Ja. Oké. Okay. Radio Berg. Radio Berg. Het radiostation voor Berg 1, 2, 3. Ben ik erin? Wacht, ben ik erin? Wacht, ben ik, Wacht, ben, ik Wacht, ben ik erin? Dames en heren, dit is Peer van Eersel. Peer van Eersel en ik sta hier op een perceel gevestigd aan de Sparre Dreef en uh, de Sparre Dreef kennen we allemaal natuurlijk. Daar staan de wat betere huizen van Bergijk. mensen die wat meer te spenderen hebben, zal ik zo maar zeggen. En een van die mensen staat hier nu in iets wat curieuze positie op zijn perceel en het is de heer Alblas. En de heer Alblas heeft iets speciaals met water op zijn perceel. Meneer Alblas. Kun u mij eens vertellen waar u momenteel tot aan uw middel zich in bevindt? Uh, ik sta uh, op het moment uh, tot mijn middel in de zogeheten kooivijver. En ik ben uh, nu bezig de vegetatie in de kooivijver uh, weer op orde te brengen. Geweldig. Dus u bent de man in Bergrijk die alles weet... en al zijn vrije tijd doorbrengt met vijvers. Ja, nou, nou zal ik dit zeggen. Alles weten van vijvers is natuurlijk bijna onmogelijk... Want je bent in permanente eh, dialoog met de vijver en moeder natuur... die natuurlijk zijn steentje altijd bijdraagt aan de vijver. Geweldig. En uh, u heeft zich niet beperkt tot het aanleggen van één uh, vijver op uw perceel? Nee, ik heb er nu uh, 27 vijvers uh, van verschillende uh, temperamenten. En ruikt een vijver altijd fris? Uh, nou, nee. Een goede vijver stinkt een beetje. En dat is Ach, een lucht. want u staat nu tot uw middel in een van uw vijvers uh, ja. en ik vind dat de vijver wel riekt. Ja, de, de, deze vijver heeft een, uh, uh, ook omdat de vegetatie als het ware uh, op hol is geslagen, daarom ben ik nu al bezig. Er zijn een aantal uh, diersoorten afgestorven waardoor er een bepaalde lucht van, ja... Hij borrelt ook een, beetje, borrelt een beetje, deze vijver. Deze is, vijver. Dit, is dit in uw oog een zieke vijver? Nou, een zie uh, dit is een vijver die aandacht nodig heeft. Daarom ga ik ook zo diep mogelijk in de vijver, om de wanden van de vijver af te tasten en zodoende dus. Zijn die, zijn die glibberig? Deze vijver is toevallig vrij glibberig, ja. Is dat slijmerig glibberig? Ja, slijm, slijm glibberig geworden. De heer Albas gaat nu dieper de vijver in. Ja. Hij verdwijnt zijn borstbeen. Ik sta nu tot bijna de ademsappel in de vijver. Het is duidelijk een uh, inmiddels een verraderlijke vijver geworden. Geweldig. Nou, ik, ik, ik, ik zou zeggen, meneer Alblas... Ja. Ik heb mij daar niet op voorbereid, maar ik ben zo benieuwd... Komt u bij mij in de vijver? Ik ga nu bij u in de vijver. U bent niet eerder in een vijver geweest? Ik ben nog nooit in een vijver nee, geweest, dat, dames en heren. Dan stel dit is ik het voor. Ik speer van eerst dat ik sta bij de heer Alblas... die zich momenteel tot aan zijn kin bevindt in een van zijn 27 vijvers. En ik ga nu bij hem... Oh. Ja, dat was, een... is een. Was... U gelooft mij niet, maar dit is een, een warme vijver. En dit is de warme vijver, ja. Een hele warme vijver. Voor mij is hij zo rond de 37 graden. Lichaamstemperatuur vijver. Ik duw wat vegetatie uiteen. Ja. Ach, en ik. Ach, ik wist niet dat een vijver zo voelt zeggen. Ik kan ja. helemaal met mijn hand naar binnen nu. Ik voel glibber aan, aan, mijn, aan de linkerkant van mijn hart. Oh, ja. Glibber. Oh, ik, ik. ga nu eventjes. iets proeven van uw vijf. Geweldig, het is helemaal warm, zeg. klopt dat. Geweldig. heerlijk. Oh, wat heeft u een heerlijke vijver. Ja, u heeft nu ook wel de allerlekkerste vijver gedaan. Wat een heerlijk vocht. Ja. Zitten in uw vijver. Oh, ik wist niet dat een vijver zo heerlijk smaakte. En geen één vijver smaakt als de andere vijver. Geweldig zeg. Ik begin... Is lekker hè? Ik, ik begin zelfs bepaalde fysionomische... Verschijnselen bij mezelf waar te nemen. Ja, de vijver neemt het over. He. Kan ik alles laten lopen, meneer Albas? In deze vijver kunt u alles laten lopen. Oh, ik laat. Ik, ik. Zo ben ik niet bij. Alles gaat openstaan bij mij. Het is een manier van leven. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. We hebben een studiogast, u weet het. Uh, vrijwilligers, hulpverleningsdiensten, allemaal uh, cursussen, therapieën. Uh, Bergrijk staat er bol van, maar dat uh, was geen reden voor mevrouw Mary Kuipers-Scherens... Ja? Ja, om een, uh, nog eens een keer een, een hulpdienst op te zetten onder uh, de... Oh, daar gaat de telefoon van mevrouw. Ja. Uh, Graag gedaan met Mary. Ja?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 Ja, uh, dus u verleent... Uh, uh, Graag gedaan met Mary. Dat was de trilfunctie. Oh, vandaar. Wacht, wacht. U, ik hoor u niet, ik hoor u niet. Wat zegt u? W wat? Vuil. Met vuilstort. O, oh, vervuilde bejaarde. Nee, dat doen wij niet. Nee, dat... Nee, dat doen wij niet hoor. Nee, Graag gedaan.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 Radio Bergijk. Gratis af te halen gebruik de zeecontainer met zijdeuren. Telefoon 5753. Ja. Uh, dames en heren, ik ben hier getuige van... Uh... Het, ...de wekelijkse wasbeurt van uh, Jaap van de Bomen door uh, nou de zuster van de thuiszorg. Ja, ja, ja. Uh. Het is werkelijk een onzagwekkende berg vlees... ...die hier in een hoek tegen de grootsteen gekwakt ligt. Ka kan hem even keren? Ja, ja, ja. ja. Oh. Oh, zoei, oei. Als hij beweegt om zich om te draaien, dan beweegt alles mee. Het is een lillende vleesmassa. Nee, hoger. Ja, nou, rustig. Ah, ja, zo. En de zuster gaat nu met de washand tussen een aantal plooien. Als hij zijn linkerarm optilt, blijven daar nog altijd 1, 2, 3, 4, 7 diepe huidplooien zichtbaar. Ja. Wacht, ik pak even het andere lapje ja, erbij. Ja. Waar de zuster tot aan de elleboog in verdwijnt... om de huidplooien oh. te reinigen. Oh, lekker wel. Heel lekker. Ja, iets, iets meer meegeven. Ja, domme doe ik toch. Ze moppen het nogal, de zuster. Ja. Sorry, peer. Ondertussen gaat er een hele dikke hand naar een bord... kroketten met... Reuzel, ah, Nee, nou niet knoeien. Nee, nog maar even dan. Ik ga beginnen. Oh, lekker. Uh, wacht, wacht, ik moet ja. even bij de lies. Ja, de lies. Oké. Okay. Wacht, ik moet even. Ik zet hier ja. even de hak tegen. Ja. Ah, ja. Ah. Ja, zo, hè? Ja. ja. Het is wel even. De hak van de zuster verdwijnt nu tussen twee huidplooien. Ja. En tot aan de knieën verdwijnt ze. lijkt wel in Jaap van de Bomen. Ja, dat is niet zomaar. En nu trekt de zuster de been terug. En nu is de schoen weg. Wacht even. Even, hey, domme. Die is een schoen tussen mijn plooien. Dan moet ik dan misschien even zoeken welke plooi was het, de ja. zuster, dat u de voet tussen stak? Uh, ja, daar de derde van onder. De derde Net... van onder, ja. oh hier ja. heb ik hem. oh daar Zo. is nee, hij Nou, daar is niet veel meer van over. Van. Nou, Deze hoor. mooie Ja, dat wordt vergoed. Het is dan. een mooi beroep, hoor. Ja, dat is een heel mooi beroep wat die vrouw heeft. We zijn blij dat ze er zijn, die weven. Nou, dat, uh, dat, met dank aan de thuiszorg dan. Nou, ik denk dat ik het hierbij laat. Het is een... Uh... Maar ik, ik heb de achterkant nog niet gedaan. Nee. Dus misschien dat u het leuk vindt om dat ook even te zien. Nou, de hele even dan. De achterkant. We krijgen ja. nu de achterkant van Jaap van der dan Bomen. Ik moet nu het niet verkeerd worden, want het is misschien handig als u even Ja, wacht even. Dan leg ik even mijn apparatuur weg. Ik leg even mijn apparatuur weg. Zo. Hé, zo is het. Ik, ik leg... Kort, ek, wacht, he, he, he. Peer ligt eronder, Peer ligt eronder. Magen, mijn draag gaat er ook komen. Doe dat dan? He? He? Ja, rustig. Hij krijgt geen lucht Ja, ik Welke kant moet ik op? <tien> 1, 1, 2. <tien> ik lijkt er op. Rustig dan peer. Zet die plant terug. Peer Ach, zit. Ja, ik kan me ook niet meer bewegen. Ik kan, ik kan weer op. Zet die brullenbak verder Je. weg. Zo, dat was even een benauwd ogenblik. Ja, je hebt het gehaald, Peer. Je hebt het gehaald, jongen. Nou, misschien dat we het dan maar hiermee moeten houden voor vandaag. Hè, meneer Van der Bomen? Ja, ja dank je wel, zuster. <lacht>